7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Libanon zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan... voor een protest tegen de regering. Onder meer in de hoofdstad Beirut was een grote demonstratie. Er wordt al dagen actie gevoerd in Libanon. De protesten begonnen toen de regering nieuwe belastingen voorstelde. De Libanese premier Hariri zou het gisteren met de minister van Financiën... eens zijn geworden over het schrappen van die maatregelen. Maar de demonstranten gingen vandaag toch weer de straat op. De zoektocht naar een vermiste man in Oosterhout heeft niets opgeleverd. Meer dan 250 mensen zochten vandaag in natuurgebieden... onder leiding van de politie naar Sacco Tangen. De man van 53 werd een week geleden voor het laatst gezien bij zijn huis. Mogelijk ging hij toen een wandeling maken. Vermoedelijk is hij tijdens het lopen onwel geworden... maar de politie houdt ook andere opties open. Bezorgde leden van de Partij voor de Dieren... zijn een petitie begonnen voor een extra partijcongres... Aanleiding is het besluit van het partijbestuur om voorzitter Wolfswinkel eruit te zetten. De leden zeggen dat niet het bestuur daarover gaat, maar het congres. Om zo'n extra congres af te dwingen is de steun van 10% van de partijleden nodig. Dat zijn zo'n 1700 handtekeningen. In Brussel is gedemonstreerd tegen de vervroegde vrijlating... van een handlanger van kindermoordenaar Marc Er waar een paar honderd mensen op de been. Vorige maand besloot de rechter dat de handlanger Michel Lelevrier... Le Lievre eerder uit de cel mag. Hij hielp Dutrouw bij het ontvoeren en folteren van vier meisjes... en werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar cel. In de eredivisie heeft FC Groningen thuis met 2-0 gewonnen van Sparta. Sparta-doelman Koremans kreeg vlak voor tijd een rode kaart vanwege een kopstoot. Emmen won met 2-1 van Fortuna Sittard... en Peck Zwolle was met 3-1 te sterk voor ADO Den Haag. De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles is nog aan de gang. Het weer, vooral in het zuidoosten, regenachtig. Vannacht en morgenochtend kan het op sommige plaatsen flink regenen. Het wordt in de loop van morgenochtend droog en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Voor vandaag. Vanmorgen wel uh, verstraat hier geweest. Tussen 10 en twaalf daarna was het. Uh, Lekker relaxed. Eén van Leeuwen. Nee, nee, nee. nee. Hij moest uh, werken. Ja, dat is uh, niet anders. Kan ze niet ziek blijven melden natuurlijk. We hebben ook geen snipperdagen meer. Nee, dat is... een uh, Paar jaar geleden al. Uh, de laatste heeft hij al opgenomen destijds. Maar vanavond, de Zar. Straks Remy Jam hier. puntien. ZM 106.9. Classics with a capital Z. This is ZAR with, with royal classic grooves. We zeggen hoor je? Aschanti, Monuur, ja lekker dans, lekker plaatje al zien. No uh -huh. Maar een overwinning op hun zou het leven draaglijker maken voor deze rare DJ achter deze tafel. Winners and losers, maar we maar winnen vandaag. En ik heb twee uitvoeringen, ik heb de verkeerde ding gepakt, want ik moet je heel erg zeggen... die andere was uh, een hele lange intro en ik was heel snel, uh, ik wou nog wat vertellen, maar ja, helaas. Zo gaat het in het leven, ja. Even over zeven, welkom bij ZAR. Via CFM, 103.8, kabel, 106.9 op de FM, ja. En uiteraard ook gewoon via www.dansradio.in. Reageren kan, mag altijd, als je dat wil horen. Kan het. Gaan we de registers betrekken hier al. Voor bij Dance Radio, www.danceradio.ie. Ik lees ook wat al Hans geschreven heeft. Als eerste zijn verzoek hier natuurlijk, die start uh, klaar. Maar ook over het United verhaal dat er een, een of andere rijke Ole Schaik uh, aan de haal wil gaan met uh, de club. Die had het een de uh, beste voorteken, maar. geld hebben ze volgens mij genoeg daar, Hans. En ondertussen is het trouwens 1-1. Even uithalen. Als je helemaal in de hoek zit waar de klappen vallen, ja, dan gaat het maar door, hè. wil like to drink to the music yet to come. <laughs> you really wanted to dance. Dance Radio. Deze speciaal voor Hansie. Los Angeles Magic Touch 1985 van het Virgin Record Label. Dat zijn de plaatjes die we willen horen, jongens, jawel. Mocht je ook suggesties hebben, ik zou zeggen... drop ze hier op het forum bij We Gaan eens even bij de bijzoeken in. Na nou, voor het toveren. down. Jocelyn Brown, A love's gonna get ya. Ja, nou zeg wat anders als somebody else's guy. I wish you would. Al die andere plaatjes wat ze gemaakt heeft. Af en toe wat anders de revue te laten passeren hier al. You now, bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play this, this is royal classic grooves with czar Ah, destijds in 83 heb ik het over Starpoint. Look behind your back. Ja, toen deden we nog stoute dingen op de radio. Illegaal maken van radio, ja. Dat was het was dus wel een wijze raad om daar uh, vooral achter je rug uh, goed in de gaten te houden wat er allemaal achter je speelde. Dat niet de deur eruit getimmerd werd door de lokale uh, sporingsbanden. Tijd is voorbij. En nu gewoon uh, slow motion lekker een beetje radio te maken. Every kingdom had its king. We have Tsar. With his royal classic cruise. Er is bijna niks meer aan. Bijna. Straks een verzoekje nog voor John. Hij heeft gereageerd op www.dansradio.n. Met een lekker plaatje. De TomTom Tom Club. Nou. We gaan even kijken bij de T. Dat komt goed. Wat mij betreft, John. Hoe figandoor? Ben ik klaar voor? natuurlijk kwart voor negen, de reggae classic hier. Via de 106.9 ZFM. 103.8 kabelbaar. En ook via www.danceradio wereldwijd te beluisteren. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Standing there Alone with no one to talk to When I'm talking, you're in oh, yeah. Listen carefully Noordwijkse vriend. Helaas, uh, ja wel, uh, zwarte koffie. Dat is niet de zuiker beste man. Ik gooi alles erin kan schelen. Ik ben er toch 53 mee geworden, dus wat mij betreft. Uh, Kalle taboes, uh, de in. Het is gewoon uh, hebben en gaan met geit. Ja toch? Classics with a capital Z. This is Zar! Ja, ja. With, ...with Royal Classic Groove. Zandvoort Haarlem in Amsterdam in omstreken Hier komt een lekker plaatje. Iets van de puncher. You shut out. I said, every day at the same time. I know, man, it's all about a pretty high. Oh, man, it's absolutely wicked the way it gets. Om de het uur. Om niet steeds dezelfde te aan de lijn te krijgen... die de groeten doen aan zijn oma verder op de bankstel, weet je wel. Luister maar goed. Hier kun je opbellen. Was er nog geen zes voor het nummer. Amsterdam was toen nog niet zo rijkelijk gevuld als tegenwoordig. dat was het nummer. 860314. Ja, zo. Gabber. 84 graag jongens al aan de het hoffie. Deze second image draaien wij steeds altijd als uh, phone in, heerlijk. En Special Lady. Ja, Hans 860314 was gedraaid, ja toch? Heb ik je steeds weggedrukt. Ga zomaar. You're my special lady Extra special